5 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Wellgematigder koers, zodat de AfD voor andere partijen aanvaardbaar wordt als coalitiepartner. De radicale Vleugel van de partij wijst die koerswijziging af. Petri trok zich afgelopen week al terug als lijsttrekker van de AfD. In Keulen waren vandaag veel tegenstanders van de partij op de been. In zo'n 600 steden over de hele wereld wordt vandaag gedemonstreerd om het belang van wetenschap te benadrukken. In Amsterdam kwamen tussen 12 en 4 een paar honderd demonstranten bij elkaar op het Museumplein. En ook in Nijmegen waren een paar honderd mensen op de been. Beide betogingen voor de wetenschap zijn rustig verlopen. De grote brand in het westelijk havengebied in Amsterdam is onder controle. Rond het middaguur brak een brand uit in een bedrijfsverzamelgebouw. De grote zwarte rookwolk was in de wijde omtrek te zien. Vanwege die rook was de afrit Amsterdam-Hemhavens op de A10 een tijd afgesloten... en werd de veerdienst naar Zaandam uit de vaart genomen. De brandweer is nog bezig met nablussen. Het pand moet als verloren worden beschouwd.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 Tegen de Fred, en dat allemaal bij ZFM Entertainment for You, tot de klokjes van 7 uur En uh, ja, de gast hebben we natuurlijk uh, vandaag Kees Versluis En uh, ja, daar gaan we uh, gewoon uh, zo uh, mee verder We gaan natuurlijk eerst nog een plaatje draaien Zo van uh, Taylor Swift en uh, Blank Space I just see how this one ends grab your passport in my hand I can make the bad guys good for a weekend so it's gonna be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 En hij is nog niet afgelopen, Kees. Nee. Nee. Wel, een, wel een mooi nummer, hoor. Ja, ja. Zeker weten. Absoluut. De Entertainment for You. gast. Ja, u hoort hem al even. Kees Versluis, hier aanwezig in de studio bij CFM op die 106.9, 104.5 op de kamer en natuurlijk 24 uur per dag op uh, ja, de TV-tekst hier in Zandvoort. Ik zou zeggen, Kees, een hele goede middag. Goedemiddag. Hey, vertel even uh, ja, voor, voor, voor de mensen eigenlijk thuis, uh, ja, die eigenlijk nieuwsgierig zijn, ja. wie je bent, waar je vandaan komt en wat je doet. En ja, ik, ik weet er natuurlijk een <laughs> heleboel. En, uh, <laughs> ja, een beetje van dezelfde leeftijd. Dus. Ja, precies. ja, precies. Ja, ik ben, uh, ik ben dus Kees Versluis. Ik ben uh, fulltime zanger, uh, fulltime zanger entertainer. Uh, al jaren eigenlijk, volgens jaar 25 jaar. En ik denk dat de meeste mensen mij kennen van, uh, van die beroemde uh, camerakopstoot die ik bij Henny Huisma maakte. Uh, toen ik bloedend op podium stond uh, in een live uitzending waar miljoenen mensen naar gekeken hebben. En wat natuurlijk uh, ontelbare keren keer herhaald is. En ja. ik denk dat dat de meeste mensen wel, uh, wel weten. En nog steeds uh, op, uh, op Facebook en YouTube en overal te vinden is. Ja, overal. <lacht> ja, daar kom je niet onderuit. Het is inderdaad het beeld uh, wat veel erbij gebleven is, denk ik. Ja. Ja, die optreden, dat, ja, als Paul Enke, uh, een ja. steel guitar en een glass of wine. Ja, vanaf toen nee, die, uh, uh, uh, zijn de deuren opengegaan en die zijn ja, eigenlijk nooit meer dichtgegaan voor me. Ja, dus het heeft eigenlijk wel uh, enigszins een beetje in het gehad. Uh. Ja, zeker. <laughs> zeker weet je? Ik zei vertellen, te toen, toen, ik, toen ik terugkwam van, uh, van uh, wat er toen gebeurd was toen stonden er dus werkelijk waar en uh, dat is dat zou nu dat is nu uh, een sprookje bewijzen spreken omdat die er gewoon niet meer zo wil zijn maar toen stonden er gewoon drie platenmaatschappij bij voor de voor de kleedkamerdeur ja, ja. en die eigenlijk konden vechten van uh, wie, uh, wie wie wie bij wie kon tekenen en dat is echt bizar gewoon ja, ja het is eigenlijk een beetje het begin geweest van uh, ja van al die uh, al die shows zeg maar die ja. je nu hebt hein, Net zoals The Voice en dergelijke ja, uh, ja ja ja uh, ja toen, toen, toen had je natuurlijk nog niet zoveel zenders. Ja, toen had je echt miljoenen kijkers. En het was ook gekoppeld aan een Wereld Natuurfonds uitzending. Dus echt iedereen liep daar. En de andere dag, ja, zat ik bij T-Room. Of bij Koffietijd of bij Ivonie. Ik heb echt overal gezeten om dat verhaal te vertellen. Wat er gebeurd was. En zelfs in buitenland, waar de Zombie Show uitgezonden werd. Al die landen ben ik geweest om dat verhaal te vertellen. En dan liet ze dat filmpje zien. Dus ja. ja, gewoon bizar gewoon eigenlijk. Ja, en ik, ik heb hem eigenlijk ja, vanmiddag ook weer een beetje verheeuwigd. Ik heb hem op Facebook geplaatst. Dus, ja. ja, precies. <laughs> dus dan ja, een beetje ja. om de mensen op weg te helpen. Even om, de, hond, oh, ja. de hond even overtrekken. Ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hey, um, ik heb hier een plaatje klaarstaan eigenlijk. Uh, uh, uh, plaatje souvenir. Ja, mijn eerste single eigenlijk na een heel lange, lange stilte bij wij, hè? Ja. Ik heb uh, heel lang in het buitenland gezeten. Heel lang uh, Elvis-shows gedraaid. In Amerika geweest. In, op op cruiseschepen gezeten. In Scandinavië. Ja, ik kan het niet opnoemen. Ik ben overal geweest. En uh, echt gewoon fantastisch. En in de studio bij El... In de... In de uh, hoe heet het? In de Sam Phillips-studio's. Een plaat op mogen nemen. Ja, ja geweldig. Graceland ja. op uitnodiging geweest. Dus ja, en ik wilde eigenlijk als Elvis naar de Sami show En ja, dat heb ik daarna uh, dulletjes overga uh, overgedaan. Echte Polenka mogen ontmoeten. Dus ja, gewoon geweldig. Ja. En... Uh, ja, en toen was het heel lang stil. En toen heb ik, uh, ben, ben ik toch weer uh, bloedwaard, ja, waar niet nou, gaan nou, kan. Nou, rekenen, nou, weer. Ja, ja, ja. En toen hebben, heeft mijn vrouw een heel mooi nummer geschreven. En dat hebben we met de Marcel band opgenomen. Met de Simon band eigenlijk. Ja, met, ja. Die nu uh, André Haas junior begeleiden. Ja. Heb ik een prachtige plaat kunnen maken. Uh, uh, en het heette toen Souvenir. Videoclip in, uh, in Parijs toen opgenomen. We gaan hem even draaien. Is goed.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 De pareltjes collier, de moula rouge, het rode plus, de nacht is ons excuus om te verdwijnen.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 Blijf, Dat is het. Entertainment for you, zaterdag gast. Ja, en dat is nog steeds Kees Versluis. En uh, ja, mijn souvenir. Ja. Heerlijke plaat. Dankjewel. Een lekker, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Een beetje zwijmel. Uh, ja, romantische, romantische ja. bellet. Ja. Het gaat echt over een one-night stand. Uh, en, en ze blijven elkaar maar achterhalen, maar Ze kunnen elkaar niet loslaten. Daar gaat het ook eigenlijk een beetje in de clip ook over. Hè? Ja, nou, ja. Daar, daarom zeg ik, het is een, een wegzwijmel. -nummer. Ja. Ja, ja, absoluut. ja Daarom zeg ik, ja, we hadden het er straks al eventjes over. Ja, net zoals uh, jou, jouw laatste uh, single. Ja. Dat, dat, dat is ja, totaal weer verrassend. <laughs> het, het is, steeds is er weer wat anders, weet je. Ja, dat, ja, dat, uh, ja, ja. ja hey. Je kan er geen pijl op trekken. Nee, maar <laughs> weet je, als je allemaal alleen... Maar, uh, hey, je moet het ook een klein beetje zien. Kijk, als je natuurlijk heel lang niks gedaan hebt... en ik heb het natuurlijk in de jaren negentig wel platen gemaakt... zoals Chance verslaafd Jouw ja, en Donner. Dat zijn allemaal be best wel leuke hits geweest in die tijd, de jaren negentig. En toen heb ik natuurlijk een Country, country Album gemaakt met, met de Froken Band. En ik heb natuurlijk van alles wel gedaan. En uh, Line Dance nummer met Jan Rietman. Ik heb van, best wel heel veel dingen gedaan. En, maar, maar hele periode heb ik gewoon geen platen gemaakt. Ja. En dan kom je terug. En dan moet je toch met iets terugkomen wat niet iedereen doet. En dat heb ik denk ik met de Souvenir best wel gedaan. En ja. was heel verrassend voor heel veel mensen. En ja, ik denk dat, dat, echt... dat Dans met mij, de tweede die, ga, die je zo meteen laat. Dat, dat, dat is ook weer totaal wat anders. Een beetje ja. Middle of the Road Quickstep achtig, weet je ja je doet nog steeds optredens dus ja een beetje de jaren zestig stijl zeg maar ja het zit om elkaar heen het is nederpop het is het, het is uh, pop, rock and roll dat is gewoon mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn noemer dat, ja. dat, als je in mijn boek krijgt je facepop, pop rock and roll dan krijg nou, het. Ja, maar je ja je treedt nog steeds op als, uh, zeg maar als Elvis zijn qua muziek dan ja uh. ja nee dat is uh, uh, uh, sorry ik in de reden van maar dat is eigenlijk dit jaar voor het laatst ik heb jaren en Elvis imitaties gedaan en ik ben echt overal geweest, mooie dingen gezien, met mooie mensen mogen werken. Maar Elvis is dit jaar precies 40 jaar uh, uh, van ons heen. Die heeft natuurlijk een, een, een, een onvergetelijke indruk voor heel veel andere artiesten. Hij is een heel groot voorbeeld voor mij geweest. Dat is de reden dat ik ben gaan zingen. En ik heb die man altijd geadoreerd en uh, ja, ik heb hem altijd uh, goed neer willen zetten, nooit uh, belachelijk of zo. En dit jaar doe ik nog een aantal shows en daarna stop ik daarmee om in pak te gaan staan. Ik zing wel liedjes van Elvis tussen mijn nummers door, ja. maar het is niet meer die grote shows. Dat, daar stop ik dit jaar mee, omdat het gewoon veel te druk wordt en, ja. en het is te verwarrend voor mensen. Ja, nou, ja daarom zeg ik, je hebt een heel, uh, heel uh, ja, aparte repertoire, zeg maar. Ja. Het uh, is uh, ja, van alles eigenlijk wat. Ja. Dus dat, dat, dat is echt uh, opvallend. Uh, ja. Dat, dat onderscheidt zich ook uh, van, van meerdere artiesten. Ja. En uh, ja, daar doe je het ook voor uiteindelijk. Nou, dat vind ik ook leuk, weet je. Om ja. allemaal maar hetzelfde te doen. Uh, ik, ik, als, je, als je tien bakkers in. in uh, drie bakkers in je straat hebt zitten. en er is één bakker die, br die brak een ander broodje. dan gaan ja. de mensen toch daar naartoe. En, en zo zie ik het een klein ja. beetje. Ja. Nou ja, we gaan. Uh, ja eigenlijk de volgende plaat draaien van je. Kom dans met mij zeker. Ja, kom dans met mij ja, leuk Dat doen we Ja. Laat de muziek je kloppen hard zijn en dans. Laat dit een grandioos feest zijn en dans. Draai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 Kees Versluis en kom dans met mij. Heerlijke plaat, Kees. Ja. Dank je, dankjewel. dankjewel. Het is uh, ja, een vrolijke deun. Ja. Ja. En als ik dan naar buiten kijk, dan denk ik van nou ja, het zonnetje duikt ja, uh, ergens achter. Maar <lacht> ja. het, het blijft er nog vrolijk uit. Ja, dat is hey. absoluut zo. Klopt. Hey, uh, ja, eigenlijk uh, uh, komen we naar, uh, ja, een beetje naar de volgende plaat toe. Eindeloos mooi. Dat was weer wat anders, hè? En dat was weer wat anders. Dat was, dat, nee, dat neigde echt naar een nederpop. Dat ja, was ook de ja, bedoeling. Ja. En ik wilde proberen of, of daar of dat, of dat nog. Ja, of, dat, of daar nog. Uh, of daar nog, ja, gevoel bij zat. Weet je, de, hij wordt ook vaak gedraaid bij programma's tussen de Dijk en Bluffin. Daar ben ik enorm uh, trots op. Ja. Ja. Maar ik merk wel dat hij dat toch minder was als, als de rest. Ja, ja, Tenminste, qua stations, niet iedereen uh, had er wat mee. En dat, ja, dat kan, ja. weet je, smaken ja. verschillen. Ja, nou ja, je hebt eigenlijk niet zo heel veel nederpop uh, uh, ja. Beentjes meer. Eigenlijk. Nee. nee. Ja, want uh, vroeger had je Toontje lager. Ja, de dans, de dijken, en de dijk en zo. Ja, we hebben nu eigenlijk een beetje bluff. Dat, ja, dat maar dat is dus gewoon blijven maken. hangen nog uit de, uit de jaren ja, negentig. Uh, en ja. Het, ja, dat, ja. Dan, dan dit nummer, inderdaad, eindeloos mooi. Ja. ja dat, uh, dat, uh, dat past daar dan eigenlijk wel weer in, in deze tijd bij. Ja, vind nee, ik dat, zelf ook. Uh, maar ja, ik heb daar toch al een klein beetje denk ik, een vergissing in gemaakt. En, en toch heb ik, krijg ik nooit commentaar van wat, wat, nee, ik heb nooit problemen. Met, maar vaak, radiestations hier wilden toch wat blijer of wat vlotter. En, ja. ja, en je moet je daar toch een klein beetje aan aanpassen. Want dat zijn de mensen die jouw muziek verspreiden. Ja, ja, ja vergissingen. Vergissingen wil ik het nou ook. Nee, niet nee doen, nee, nee maar je <laughs> snapt wat ik bedoel. Weet je, ja, het is ja, toch ja. even wat... Het is, ja, nee, vergissingen, dat is het dan ook weer niet. Maar het is niet... Het, ik, ha, ik had er toch wel iets meer van verwacht wat betreft uh, Supposed uh, uit Hilversum vandaan. Ja, ja, ja. Ja, en dat, uh, ja. dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Nou, misschien komt het nog. Je weet oh het niet. ja, je weet het nooit. Vaak zijn er platen bij die uh, toch nog een, een tweede leven krijgen. Dat is waar. Uh, en dat, uh, ja, dat is altijd maar afwachten of dat het uh, inderdaad gaat uh, lukken. Ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik, uh, nogmaals, ik krijg nog steeds heel veel goede reacties op deze plaat. En als ik hem in de zaal doe, dus, mensen vinden hem allemaal prachtig, dus ik blijf hem gewoon doen. Ja, nou ja, en uh, wij houden hem in de, in de database, dus... Uh... Dankjewel, leuk. En <laughs> We gaan hem even draaien. Ja, leuk. Uh, eindeloos mooi, Kees van Sluis, hier bij CFM Entertainment for You. Tot de van 7 uur, mijn naam is Frit Heij. Ik zou zeggen goedemiddag en uh, ga je eten. Eet smakelijk. Ontastbaar, onbereikbaar. En nu doe altijd mis, maar vandaag. more Is mooier dan mooi. Staan gek op haar en mooier dan mooi. Eindeloos mooi. Kees Versluis hier bij CFM Entertainment for You. Kees. Ja. Vertel eens. Wat heb je allemaal op programma staan? Ja, ik, uh, ik, ik heb genoeg op programma staan. Ik, uh, ik, ik ga sowieso. We uh, zijn volop bezig met de Cash Showzaal. Dat, uh, dat, dat, dat, is, dat is gewoon niet anders. Uh, uh, je bedoelt qua cd's of? Uh? Nee, nee kers, echt een kerstshow ben ik alweer mee bezig, oh, weet okay, je. En, ja. en een kerstnummer, dat moet allemaal alweer opgenomen worden. Dat, uh, want dat moet, daar moet je vroeg bij zijn, weet je. En, ja. uh, nou, dan komt er, sowieso komt er uh, Deze loopt nog hartstikke goed. Uh, uh, ik leef mijn leventje zoals ik wil, maar dat, dat, dat, die doet het nog hartstikke goed en uh, als de mens, mochten de mensen uh, het willen bezoeken, kunnen ze naar keesverslijst.com gaan en dan kunnen ze alles vinden, ook de nieuwe clips, ook de, de, de oude dingen, kunnen in de keuken meekijken waar ik mee bezig ben, dus dat vind ik altijd hartstikke leuk mensen kunnen met me chatten, ze kunnen zich aanmelden op Facebook dat vind ik altijd hartstikke leuk Jij hebt, en, je, je hebt nog geen live verbinding uh, vanuit de keuken of? Nee, ja. nee, zo erg is dat nog niet nee, maar je snapt wat ik bedoel, ze kunnen ja, ja. een beetje meekijken waar ik mee bezig ben en dat ja. vinden mensen interessant, en ik vind het ook leuk, want ik kom ze ook over, op, bij optredens tegen en zo. dat vind ik hartstikke leuk, dat vind ik wat mooi van, de, van van deze media, ja. wat je nu kan doen. Maar ik ben uh, ja, er komt sowieso uh, in augustus komt er weer uh, een nieuwe single, komt eraan. Wat het gaat worden, dat weet ik nog niet. Dat weet je met mij nooit. Dus dat is nee. altijd maar afwachten. En uh, ja, er komt, uh, ik hoop volgend jaar toch wel een, een, een, een album aan. Ik zit volgend jaar ook 25 jaar aan het vak. Dus we gaan ook nog een, een, een als goed is, een heel mooi show maken. Daar zijn we nu, uh, nu al langzaam over aan het praten, wie daarin zou moeten komen, of wat, hoe, dat, uh, hoe dat zou moeten worden. En, dus daar ben ik met, met mensen alweer uh, volop mee bezig. Dus ja, er komt nog genoeg aan. Ja, ik heb hier uh, eigenlijk nog uh, een, een, een nummer. Ja? Waar je, wat je ja, eigenlijk in het Engels zingt. Welk is dat? Bridge over Trouble Water. Ja, dat is uh, opgenomen in... Hoe uh, in, uh, heet het? Dat is opgenomen in de Sam Phillips Studios. Het okay. is daar helemaal toestemming voor gekregen. Priscilla mochten we, ook, uh, mochten we ook beelden... Van Priscilla Presley mochten we ook beelden... Van Elvis laatste concert gebruiken. Want er zat iemand in de zaal, die, een vriend van mij, die heeft dat gefilmd in 77. En die beelden zitten daar ook in. En ja, dat is een prachtig, een prachtig eerbetoon aan Elvis. En ja, dat, ja, dat, dat was, dat, dat uh, staat op DVD of staan ook op YouTube? Dat staat op YouTube, kunnen okay. ze allemaal vinden. Dus, kunnen ze ja, allemaal vinden. Ja, ja, mooie videoclips zitten erbij. Beelden van Graceland zitten erin. En, ja, dat is gewoon een, een prachtig liedje geworden. En ja, als ik dat liedje hoor, dan, ja, dan uh, denk ik even terug aan die man die, uh, die me zo geholpen heeft om in Amerika terecht te komen. En om met die mensen te mogen werken. En die is helaas niet meer uh, niet niet bij ongehoord. me. En die, ja, heeft, ja. Die, heeft, uh, ja, die heeft heel veel voor me betekend, zeker in mijn, voor mijn Elvis dingen. Ja, want de, de, de, op de, de single uh, staan twee nummers, hè? Ja, Bridge Over my, Trouble Water en my, my Way. way ja. Ja. Ja. ja, dat is allemaal hetzelfde, in dezelfde studio opgenomen in, in ja. dezelfde tijd denk ja. ik. Ja, en Bridge is echt een, een uh, Elvis heeft het opgenomen, staat op het album That's The Way It Is. En daar uh, heeft hij ooit, uh, heeft hij uh, Bridge Over Trouble Water van Simon and Garfunkel op ja. zijn manier ja. opgenomen. En ik heb dat op mijn manier gedaan en dan krijg ik enorm veel uh, uh, respons altijd van Elvis-fans. Ja, die vinden dat prachtig. En ja, dat is ook een heel ander soort stem. Maar dat is echt het, het, het, het tweede gedeelte van mij. Ik heb, ik heb een Elvis-ding in me zitten. Ja. Dat, zit, dat doe ik al zo lang. En dat, dat, daar is niks ja. voor nodig. En dan, dan is die stem er gewoon. Ik denk dat we eventjes moeten gaan luisteren. Nou, ik hoop het. Nou, leuk. Ik hoop ja, dat de mensen het leuk vinden. Vast wel. Over trouble of Water en dat allemaal door Kees Versluis hier bij ZFM Entertainment for You. Heerlijk nummer, Kees. Dankjewel. Ja, en dan zeg ik: Ja, we hebben natuurlijk ook MyWay. maar ja, die gaan we straks zeker ook nog eventjes, eventjes luisteren. Uh -huh. En nu zit ik een beetje te geloven om de verkeerde programma's open te gooien. <laughs> ja, kunnen ze zien dat live is toch, de mensen? Ja, nou ja. Of zien ze, hoor. Ja, ja, ze, nou ja ze zien ons ook inderdaad. Ja, precies. Van, de, van beide zijden. Dus, ja, precies. Uh, er eentje achter, eentje voor. Dus, mag ik dan bij jou? Ja, nou, dat daar is... Daar hadden we het net even over. Ja, dat is totaal iets anders. Ja, dat, dat, dat is me gevraagd omdat... Uh... Is op te nemen voor iemand. En uh, nou, dat is eigenlijk een soort promotiestuk geweest op, op, op voor mijn Facebook. Tegenover de single van uh, mijn laatste single, om de twee contrasten te laten zien. Ja. En het zijn echt, echt twee contrasten. En dat, dat Facebook is bijna ontploft. Zoveel mensen vonden dat zo mooi. Ja, en, want het, het is heel klein, heel klein, uh, heel klein ja. gehouden. Ja, heel klein gehouden. Ja, dus niet, uh, ja nou ja, eigenlijk, ja, Claudia de Breien heb het ook zelf. Uh, heel, ja, ik heel heb zelfs complimenten ja, van, ja. van Claudia gehad. Zo, zo is het liedje bedoeld, zijn ze. ja, ja. ja Ja, het is een, het is een liedje, inderdaad, met een, een, een, ja, met een. toch wel een beetje inhoud. Ja, dat lijkt inhoud. me wel. Ja. Ik vind het een prachtige tekst ook. Ik vind het echt ja. een heel mooi nummer om te doen ook. Ja, het is inderdaad een heerlijke tekst. Het is een mooi rustpuntje. Waar, uh, in mijn optreden doe ik hem vaak. En nou ja, het raakt mensen altijd, want iedereen heeft, iedereen heeft er wat mee. Het is natuurlijk een gigantische hit geweest in Nederland. Ja, ja maar ja. Nou, naar verwachting voor, voor Claudia natuurlijk uh, kwam dat eigenlijk toch wel heel erg onverwacht... Zijn, ja. begrepen. Ja, uh, want ze zei... Ik, ik, ik zing hem al heel lang in, uh, in, in het theater. En, uh, uh, ja, weet je, en toen is het gewoon eigenlijk... opgenomen en ze hebben hem op single gezet. En ja, dat is het resultaat. Het is een gigantische hit geweest. Ja, nou, maar dan zie je maar dat, dat dus... Uh, ja, toen, die, toen zij hem uitbracht... oftewel... op het, op het podium zong... Ja. Ja, enige tijd later... wordt het toch een hit. Ja. Ja, ja, ja, dat ja. bedoel ik te zeggen. Dat, ja, het kan ja, altijd. Het kan altijd. Ja, het ja. kan altijd een tweede leven zijn. Nee. Ja, mensen kunnen alles terugvinden. En dat is het mooie van deze ja, tijd, denk ik. Ja, ja. Ik denk dat we even moeten gaan luisteren. Is goed. Mag ik dan bij jou? Kees Versluis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 I'm mm not -hmm. done Als het einde komt, en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? En als het einde komt, en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Zeggen van ik duik mijn bed in en, en dan, dan zwijmelen we gewoon weg. Ja, ja heerlijke plaat, Kees. Ja, het ja. Is op mijn manier gedaan, maar ik denk dat ik het aardig in waarde gelaten heb. Ja, wel, zeker weten. En dat is inderdaad, ja, daar hebben we het net al even over gehad. Ja, ja het is ja, je, je, je kan het natuurlijk op verschillende manieren brengen. Jeroen van de Boom heb hem ook gezongen. En, en ja, dat is natuurlijk een, een heel andere insteek. Precies. Ja, daar gaat een hele massa-productie aan, aan, aan vooraf. Ja. Voordat het überhaupt uh, ook nog op CD komt, natuurlijk. Ja, precies. Ik heb het ook niet op CD gezet. Het is gewoon echt een promotiestuk geweest. En ik had niet gedacht dat er zoveel mensen naar zouden gaan kijken. Want ja, ik dacht, ik was zelf. Ik had zelf zoiets van: ja, weet je, daar moet je af en af blijven. Het is van Claudia. En ja, en toch, uh, nou, als je dan ook nog een reactie krijgt van degene waar het van geweest is, dat vind ik erg leuk. Ja. Nou ah ja, zo, zo inderdaad. Ja, zeg ik, je hebt het le lekker klein gehouden. Ja. ja. Zo als het liedje dus bedoeld is. Ja, precies. En, en ja, ik snap dat, dat Claudia daar blij mee is. En, en dat er geen ja Jeroen, Jeroen van de Boom of een <laughs> Gordon daar met een uptempo aan, nee, aan mij aan de haal gaat. Nee, precies. precies. Ja, dus Hé, <laughs> <laughs> hey, ja, dan komen we eigenlijk een beetje naar jouw laatste single. Ja. Ik leef mijn leventje zoals ik wil. Ja. En dat is... Aan, aan, aan de hand van uh, hetgeen wat je meegemaakt hebt, in. ja, het gaat eigenlijk over oh, het is een liedje. Wat ik eigenlijk al uh, in de periode van, uh, van mijn uh, uh, in de jaren negentig toen ik, dus Chance verslaafde jou ja, en Donna, die die die die, die, die rock n roll van het album Personality ja. uh, gemaakt heb, uh, toen hadden wij dat nummer ook. En ik was toen al een beetje rebels en een beetje uh, ja, ik had zoiets van fuck uh, het allemaal. Sorry voor de piep, maar ja. zo is het gewoon. <laughs> en ik had zoiets van, weet je, ik doe het, ik maak zelf wel uit wat ik wil en ik doe het op mijn manier. En ik was een stuk jonger, weet je. En, en, uh, ja, en toen, uh, toen heeft Emiel uh, Hardkomt dat, dat nummer van mij geschreven. En het is eigenlijk alleen maar op een soort B-kantje terechtgekomen. Ja. En een hele goede vriend van mij die altijd met mij mee naar optredens ging. Uh, Gerrit van Veen heette. Die, die is uh, helaas vijf jaar geleden overleden. En die zei elke keer in de auto als we dat nummer draaiden van de optreden terug van... Joh, dat nummer moet je opnieuw opnemen. En dan moet even anders. En dat moet even... Er is nooit daarvan gekomen en, ja, en als eerbetoon aan hem en naar zijn vrouw toe, want die is vorige week was hij 65 en dan ben ik een bank daar, uh, bank daar naartoe gegaan uh, okay. als verrassing. Ah. En toen hebben we dat nummer toch uh, opgenomen met een, uh, met een totaal nieuwe sound en uh, Kees Tell heeft daar een heel nieuw arrangement op gemaakt. En uh, iedereen vroeg om een keer om een feestnummer en dan dacht ik nou dan krijgen jullie een keer een nummer. en dat hebben, we, dat hebben we met dit gedaan. Ah. Dat is het gewoon eigenlijk. We gaan hem eventjes draaien. Ja, het is totaal wat anders, denk ik. Ja, ja, nou ja, maar dat is dus ook ja, wel leuk, denk ik. Ja, ik. ja toch? Ja, Dan, zeker. Daarom zeg ik, uh, ja, je kunt alle kanten op. Met mij kun je ja. alle ja. kanten op, ja. Ballen voor de groei. <laughs> nou, ik hoop van wel hoor. Ik leef mijn leventjes zoals ik wil. Kees Keesversluis. Goodbye. zoals ik wil, hier, Kees Versluis natuurlijk, in de studio bij CFM Entertainment for You. En uh, ja, uh, Kees, ja we hebben het al even over je site gehad. Ja. Noem ja, uh, noemen uh, een Kees, keesversluis.com. Keesversluis.com, Keesversluis daar kunnen ja. ze alles vinden. Ja. Kees Versluis met UY, dus niet met UI, want dan kom je niet met anders terecht. Dat is, nou ja, ja inderdaad. UY, ja. ja, ja. Nou, in ieder geval uh, kunnen ze ook eventjes op, uh, op Facebook kijken. Precies. Natuurlijk. En, uh, ja, Precies. Ja, ja. Ik bedoel, dan komen ze ook bij jou terecht. Ja hoor, en, ja, en, ja hoor. En, uh... en, als, uh, ik als ze met u uh, intikken... In dat, het dat goed? je daar ook uh, uh, gewoon tevoorschijn komt. denk het wel, ja. Nee, um, ja, dan, dan, dan rest me eigenlijk nog de vraag... Uh, ja... wat gaat er allemaal nog komen? Wat kunnen we van je verwachten nog? Nou, wat ik al zei, er komt sowieso uh, dit jaar nog... één of twee singles komen eruit. En ik hoop volgend jaar met, het, uh, met een compleet album te komen. Uh, en, die, en die show gaan we volgend jaar doen. Dus dat, dat komt er genoeg. Oké. Okay. Ik denk eh, dat we eigenlijk een beetje af moeten sluiten. Ja. We gaan zo naar het nieuws van 6 uur. Ja. En bij deze, ja, je mag nog even blijven zitten natuurlijk. Ja, dat nee, zo zo. Ik, zou, ik zou sowieso alleen, lekker een bakje nemen. Zo. Ja, dat doe ik zo meteen, zeker. In ieder geval wil ik jou bedanken bij deze, voor, voor jouw tijd natuurlijk. En. Eh, ik, ja, wil voor, ik wil jou voor, bedanken. Voor, voor je komst hier. Ik ding. wil jullie bedanken ja. voor de, voor de, voor de zendheid en dat jullie me ondersteunen. Dat ben ik altijd, dat is belangrijk. Het is, uh, hoe je het kwijt of keert. De DJ's en, en de mensen die maken het uit of jij op een bune komt of dat jou, jouw platen interessant zijn. En als je die niet hebt, ja, dan, wordt het, dan wordt het heel moeilijk. Je kan het niet, ja. alleen, je kan het niet alleen. Nou ja, je, je hebt elkaar nodig, zeg ik al. Absoluut. De, de radio heeft muziek nodig. En de, ja. Ja, de artiesten, de radio. Ja, en, ja zo werkt dat gewoon. En de gewoon. artiesten hebben ook weer de mensen nodig. En de radio ja. heeft ook ja. weer de mensen nodig. Ja. daarom. Dus dat is dat, het uh, gewoon. Ja, hey. is het is heel simpel. Ja. En uh, ja, zoals beloofd, uh, ga ik dus uh, ja, de laatste uh, plaats voor jou draaien. Uh, My Way. Ja. Ja. hè? Ja ook bekend van Elvis natuurlijk. Ja, maar, uh, maar eigenlijk hij heeft het geschreven, geschreven door, door Paul Enka. Good, good, uh, good old Frankie, je hebt hem ook. Uh, hij uh, heeft hem uh, <laughs> Paul Enka heeft hem geschreven voor, voor Sinatra toen Sinatra in een dip zat. Ah, oké. Okay. Het is ja, een uh, oud, het is een oud pol, het is een oud liedje uit Frankrijk en Paul Enka heeft de recht op gekocht Dan is die multimiljonair alleen, alleen met dat liedje. Want heel de wereld heeft het ding gecoverd. Ja. Nou, het is gewoon sowieso ja, een heerlijke precies. plaat. Ja, precies. Hey Kees, nogmaals bedankt. Dankjewel. Uh, ja, graag tot de volgende keer en we houden in de gaten. En uh, ja, hopen uh, dat het uh, dat album uh, toch zeker een succes mag worden. En ja. als uh, de twee singles die je nog uit gaat brengen. Precies. Dankjewel en ook de luisteraars bedankt. Oké, okay, dankjewel. Bye. Hello.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 And every byway Oh and more Much more than this I did it my way Regrets I had a few But then again Too few to mention I did To do, I saw it through without exemption I planned each chart of course Each careful step I'm on a byway, oh and more Much more than this, I didn't mind